6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Deuren, Sixteijnse kapel, gesloten voor conclaaf. Te veel zorg, funest voor zorgstelsel, vindt Raad voor Volksgezondheid en Zorg. En vogelgriep op kippenboerderij Lochem. In het Vaticaan zijn de deuren van de Sixtijnse kapel even na half zes op slot gegaan en dat betekent dat het conclaaf nu echt gaat beginnen. De 115 kiesgerechtigde kardinalen die een nieuwe paus gaan kiezen waren in processie naar de Sixtijnse kapel gelopen. Tijdens het conclaaf zijn de kardinalen van de buitenwereld afgesloten. Ze hebben een eet afgelegd waarin ze beloven de regels na te leven en geheimhouding te bewaren. Nog vanavond wordt de eerste stemronde gehouden. Vaticaandeskundige Andrea Vrede vertelt wanneer er de eerste keer rook kan worden gezien. Het is een lange procedure. er moet één voor één stemmen. Het moet gesteld worden. Het is de eerste keer vanavond. Het zal even duren voordat we eraan beginnen. Want eerst krijgen ze nog een preek te horen voordat men echt gaat kiezen. Men gokt hier in Rome op, nou laten we zeggen een uur of acht, tussen half acht en acht uur.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 Rijkswaterstaat in Nederland heeft daarom zes strooiwagens uitgeleend. Grote delen van Europa worden al uren geteisterd door zware sneeuwval. In de Duitse deelstaat Hessen zijn bij een enorme kettingbotsing zo'n 100 auto's op elkaar gebotst. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Het vliegveld van Frankfurt is vanmiddag uren dicht geweest. En in Frankrijk staan sommige automobilisten al meer dan een half etmaal vast op de snelweg tussen Parijs en Lille. Onder wie de Nederlander Siggy Loonstein? 16 uur verder, vanaf het moment dat ik hier ben, komen vast te staan samen met al deze anderen. Er is nog geen sprake van uh, het uitdelen van wat dan ook. Dus ja, het is een beetje een uitzichtloze situatie. Het Nederlandse zorgstelsel is alleen houdbaar als alleen de echte noodzakelijke zorg wordt verleend, schrijft de, schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in een advies aan de staatssecretaris Van Rijn. Ongepast zorggebruik komt door patiënten die teveel zorg vragen of artsen die meer doen dan nodig is om extra inkomsten te krijgen. De Raad stelt voor om het eigen risico af te schaffen en patiënten voortaan bij ieder bezoek te laten betalen. Dat moet ertoe leiden dat mensen beter nadenken over de vraag of een doktersbezoek of behandeling echt nodig is. Verder moeten de salarissen van medische specialisten en zorgbestuurders omlaag. D66 is zeer kritisch over opmerkingen van de PvdA in de Eerste Kamer. PvdA-senator Duivenstein noemde het voorstel om een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro in te voeren vandaag ondoordacht. Volgens hem is er te weinig zekerheid dat corporaties genoeg middelen overhouden om te investeren in de woningmarkt. D66-leider Pechtot is het niet te spreken over Duivenstein. Het is ook spelen met vuur, want als je echt een substantieel deel uit het woonakkoord haalt... dan stort het bouwwerk in en dan is die, die steun daarvoor ook zomaar weer verdwenen. PvdA-leider Samson benadrukt dat de PvdA in de Eerste Kamer... het principe van de verhuurdersheffing wel steunt. Op een pluimveebedrijf in het Gelderse Lochem is vogelgriep geconstateerd. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Landbouw... is het waarschijnlijk de milde H7-variant. Maar toch moeten alle dieren op het bedrijf worden geruimd. Omdat de H7-variant kan muteren tot een voor kippen besmettelijk en dodelijk virus. Op het bedrijf in Lochem is een straal van ruim een kilometer een vervoersverbod ingesteld. Binnen dat gebied liggen drie andere pluimveebedrijven. De dieren op die boerderijen worden de komende dagen gecontroleerd op de ziekte. Dan het weer. Laatste sneeuw trekt de komende uren het land uit. Morgen overdag vallen er enkele sneeuwbuien. Maar de zon schijnt ook. Smiddags worden 2 tot 5 graden. ANB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet heel veel drukker dan gebruikelijk. In totaal staat er 150 kilometer fieden. Maar bij Utrecht is dat wel een ander verhaal. Want de A28 Utrecht richting Amersfoort... is deze avondspits helemaal dicht bij Soesterberg. Er ligt daar een gekantelde vrachtwagen dwars op de rijbaan. Fieden vanaf de Uithof, 6 kilometer. Het verkeer van Utrecht naar Amersfoort kan omrijden via Hilversum... over de A27 en de A1... Maar dat kan inmiddels niet meer fiedervrij. Want op de A27 staat inmiddels 9 kilometer fiede bij Dilshoven. Het andere alternatief is de route via Arnhem over de A12 en de A50. Dat is vooral voor het verkeer richting Zwolle. Eh, omrijders op lokale wegen die komen ook flink in de viede Vooral op de N237 tussen Utrecht en Amersfoort. Tussen Zeist en Amersfoort 7 kilometer. Uw klanten zijn steeds meer gewend.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 Ga snel naar mt500.nl Vanavond in Altijd Wat. De overheid is geen geluksmachine, roept Mark Rutte. Het klinkt redelijk dat er in crisistijd meer van de burgers wordt verwacht. Maar waar ligt de grens van de zelfredzaamheid? En betekent dit niet stiekem het einde van de verzorgingstaat? Zelfredzaamheid onder de loep in Altijd Wat, om tien over negen bij de NCRV, op Nederland 2. MT500 Event 25 april, mt500.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. 7 over 6, goedenavond. Kritiek in de Eerste Kamer op het woonakkoord dat de Tweede Kamer goedkeurde. Opmerkelijk, de kritiek komt van regeringspartij PVDA. Straks gaan we voor opheldering naar Den Haag. Eerst hebben we nieuws over, daar is die weer, paardenvlees. Ja. Bij 1 op de 5 meldingen van vleesfraude in Europa zijn Nederlandse handelaren betrokken. In de afgelopen maand zijn er in Europa in totaal 33 meldingen gedaan van fraude. Op papier zou het product bestaan uit rundvlees, maar in werkelijkheid zat er paardenvlees in. In zeven gevallen leidt het spoor naar Nederland. En dat is ook naar Gertjan Dennekamp. Want jij Gertjan hebt deze cijfers opgedoken uit het Europese register. Hoe vaak wordt er melding gedaan van vleesfraude? Nou, de meldingen zijn echt van de laatste tijd. Uh, jarenlang wordt dit eigenlijk niet gemeld, lijkt het probleem niet te bestaan. En je ziet dan twee meldingen een jaar geleden in uh, Hongarije en Italië. Dan weer een hele tijd niks. En dan sinds die Ierse melding op 8 februari... zie je ineens een stortvloed aan meldingen. 33 in een maand tijd. De laatste melding is van 8 maart. En die heeft ook betrekking op Nederland als een melding. Dat wisten we nog niet gedaan door België. Daar is een product van de markt gehaald... waarin paardenvlees zou zitten zonder dat dat op de etiketten stond. En de Belgen zeggen dat het de oorsprong van het vlees in Nederland ligt. Dus in één op de vijf zaken uh, speelt Nederland een rol. Maar hoe groot is die rol? Nou ja, um, dat is niet helemaal uh, te zeggen. Vaak is het vlees afkomstig uit Nederland... of zijn Nederlandse handelaren betrokken bij de levering van het uh, vlees. In vier zaken is er in ieder geval duidelijkheid... dat uh, er sprake zou zijn van vervalsingen of van fraude in Nederland. Want justitie onderzoekt die zaken... Bij die andere drie doet justitie dat nog niet. Maar die zaken zijn in onderzoek bij de voedsel- en warenautoriteiten Heeft tegenover ons bevestigd dat bij die drie bedrijven onderzoek is gedaan. En ze willen nog niet zeggen wat de resultaten daarvan zijn... omdat ze die eerst met het bedrijf zelf willen delen. En dan pas komt eventueel justitie in actie. Ja. Oké. Okay. Wordt er alleen fraude met vlees gemeld... of wordt er ook gesjoemeld met andere producten? Nee, dat is heel opvallend. Want je zou verwachten dat als er met vlees wordt gerommeld... dat er misschien ook wel met andere producten wordt gerommeld. Ja. Nou, als je in het register kijkt... dan moet je uh, bijna drie jaar terug om iets anders te vinden. Dan vind je een melding dat er in uh, Duitsland uh, vis is gevonden, wat niet uh, uh, was wat er op het label uh, stond. Ook die vis was overigens afkomstig uit Nederland. Dus je ziet wel wat andere meldingen, maar het zijn er heel weinig. En je ziet echt dat dat register pas gebruikt wordt sinds de laatste maand. Vaak werden wel veterinaire dingen gemeld, dus gezondheidsdingen, maar geen fraude. En nu zie je dat dat register ook gebruikt wordt voor fraude. Nieuwe ontwikkelingen in dat schandaal. Het houdt niet op. Gert-Jan Dennekamp, dank je het eerste jaar keihard studeren, je studiepunten halen... en daarna lekker feesten, dat kan in de toekomst niet meer. Minister Bussemaker wil dat studenten in het tweede... en ook in het derde jaar van hun studie ook een minimum aan studiepunten halen. Anders is het einde verhaal. Jozefie uh, Trehi, uh, Josephie, je bent al de hele middag op uh, de Universiteit van Leiden. Waar ze het hebben verzonnen, heb je verteld. Uh, dit experiment waar ze ook zo snel mogelijk mee willen beginnen. Maar is, een, is het nieuws daar wel hard aangekomen bij sommige studenten? Ja, zeker. Na de hele middag al studenten gesproken hier. Verschillende verhalen. Ik heb ook wel studenten gehoord die zeggen van... joh, je moet ook gewoon een beetje doorstuderen. Prima maatregel en kom op. Maar je hoort ook wel heel veel studenten die zeggen... ja, we hebben het al zo druk. En ik heb ook een baantje nog nodig naast mijn studie. Ik krijg geen geld van mijn ouders. Weet je, ik moet er ook nog bij werken. Dus het wordt allemaal lastig. Ik was ook wel benieuwd wat de docenten er eigenlijk van vinden... Uh, Paulien Schuit is docent strafrecht. Heeft u veel luie studenten? Nou, ik wil niet zeggen luie studenten, maar we hebben wel veel studenten die moeite hebben om uh, de studie op nummer 1 te zetten. En ik denk dat een uh, BSA in het tweede jaar ze kan helpen om uh, meer te kiezen, Binnen het studieadvies? Binnen het studieadvies, sorry. Uh, kunnen helpen om uh, de studie op nummer 1 te zetten. Waardoor je in het begin van je studie, eerste en tweede jaar goed op dreef bent. Waardoor je daarna tijd creëert voor andere dingen om academische vaardigheden op te doen. Zoals bestuurswerk, stages en uh, buitenlandervaring. Oké. Okay van de LSVB, van de studentenvakbond, die staat hier ook bij ons. Daar zijn jullie niet mee eens? Nee, wij vinden het heel slecht dat de focus nu alleen maar op snel... en op rendement komt te liggen, terwijl het zou moeten gaan... over hoe zorg je dat je studenten uitdaagt... dat je goed uitdagend onderwijs hebt. En daar zou de focus op moeten liggen... en niet op het creëren van een snel fabriek. Want dan ben je wel snel afgestudeerd, maar niet met het juiste niveau. Maar hier is het zo, het eerste jaar moet je 45 van de 60 studiepunten halen... en het tweede jaar ook. 45 punten... Is dat niet te doen? Nou, er zijn studenten die daar dingen naast doen. Vrijwilligerswerk, uh, misschien omdat ze ziek zijn. Een, een ouder verzorgen uh, of andere hele goede redenen hebben om daar wat langer over te doen. En daar doen ze ook helemaal niemand kwaad mee. Uh, en als studenten er iets langer over uh, moeten doen, maar daarna het, het wel goed beheersen... heb je daar meer aan dan dat ze het heel snel moeten doen. En er dan uh, het maar net met een genade sessie van afkomen. Gaan jullie actie voeren? Nou ja, we moeten gaan zien hoe dit op verschillende universiteiten ingevuld gaat worden. Maar als het op een verkeerde manier wordt ingevoerd... dan gaan we de medezeggenschap zeker helpen om dit tegen te houden. Hier in Leiden kunnen ze op jullie rekenen als het moet. Jazeker. En daar is dan ook de studentenvakbond voor bedoeld. Josephine Trehy in Leiden, dankjewel. De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer heeft veel kritiek op het woonakkoord dat minister Blok van Wonen onlangs heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP. Vooral de verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro, die de woningbouwcorporaties moeten gaan betalen, vindt de Partij van de Arbeid een ondoordacht plan. Vanuit Den Haag, politieke redacteur Margreet Boer. Eigenlijk debatteert de Eerste Kamer vandaag helemaal niet over het woonakkoord... en dus ook niet over de verhuurdersheffing. Het debat gaat over de huurverhoging die per 1 juli in moet gaan. Maar ja, op de woningmarkt hangen alle maatregelen met elkaar samen... Dus gebruikt Partij van de Arbeidssenator Duivenstein dit debat om minister Blok van Wonen duidelijk te maken... dat hij niet erg gecharmeerd is van het woonakkoord dat de minister gesloten heeft. Er is niet echt een woonvisie, er is niet echt een, een, een idee van hoe we het zelfs zo in de toekomst gaan inrichten... terwijl wel de maatregelen heel ingrijpend zijn. Het woonakkoord zoals het gesloten is, is een woonakkoord tussen politieke fracties. Maar het is niet een visie op de woningmarkt en het is niet een... Uh, uh, akkoord met de maatschappelijke partijen. En je wil eigenlijk een akkoord met maatschappelijke partijen om te zorgen dat die maatschappelijke partijen ja, heel fors gaan investeren in een markt die nu op zijn gat ligt. Volgens Duivenstein van de Partij van de Arbeid zorgt de heffing die de woningcorporaties straks moeten betalen ervoor dat er onvoldoende geld overblijft om te investeren in de woningmarkt. Bijvoorbeeld in Krimgebieden lijkt het erop dat er geen investeringen meer plaats kunnen vinden. Dat is een ernstig probleem. Uh, ook in de uh, naoorlogse wijken in Amsterdam zien we vergelijkbare vragen die gesteld worden. Het is straks aan de uh, minister om uh, aan te tonen dat er wel geïnvesteerd wordt. De Partij van de Arbeid wil van het kabinet een beter plan voor de woningmarkt. Alexander Pechtold, die vanuit de oppositiebankjes heeft meegewerkt aan het woonakkoord... is niet te spreken over de opstelling van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Ik, ik snap niet helemaal waar de politieke sturing op dit moment zit. Want ik heb ervoor gezorgd dat de d 66 fractie in de Eerste Kamer... mee heeft gedacht vooruit over het woonakkoord. De senatoren van D66 gaan dus niet, ook niet opeens allemaal weer bouwstenen eruit halen. Als ze dat bij de PvdA wel gaan doen, dan ken ik er nog wel een paar. Diederik Samson, partijleider van de Partij van de Arbeid... probeert de gemoederen wat te sussen. De vuurdersheffing zijn ze in principe ook voor, uh, zei Adrie Duiverstein vandaag. Hoe bedacht noemt hij het? Nou, ze maken zich zorgen over de investeringen in de woningmarkt. Dat maken we allemaal. Daarom is er nog veel werk te verrichten om ervoor te zorgen... dat alle maatregelen die we hebben genomen ook op de juiste manier worden ingevoerd. Dat gaan we de komende maanden pas zien. Een nacht van duivenst, hè? Nou, dat denk ik niet, hè? Nee? Nee. Al deze kritiek op de verhuurdersheffing laat onverlet... dat de Partij van de Arbeid later vandaag zal instemmen met de wet... die de huren verhoogt en inkomensafhankelijk maakt. Het eigenlijke onderwerp van het debat van vandaag dus. Maar minister Blok is gewaarschuwd. Zijn andere woonmaatregelen worden niet blindelings gesteund als het aan de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid ligt. Marie Boer in Den Haag. Straks hebben we nieuws over Nederlandse moslims die meevechten in landen als Afghanistan. Er zijn er meer dan u denkt. Eerst verkeer. Beinlands avond. Hallo, dat gaat natuurlijk over de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Want daar ligt nog steeds die gekantelde vrachtwagen bij Soesterberg. De weg is al urenlang helemaal dicht daar. Um, uh, voorlopig rijdt het verkeer om via de A27. Uh, via Hilversum is dat. Maar die wegen zijn inmiddels behoorlijk volgelopen. 8 kilometer file tot aan Hilversum. De andere alternatief is de route via Arnhem over de A12 en de A50. Het NOS Radio 1 journaal. by a rave. Fly, fly away. this worry the air goes on and i'm sick and who was that girl and what was her name i couldn't find her man she went back to play do 14 or 40, you lie about your age fun for me party was followed by a rave Fly. And the people. Even vasthouden dat vrolijke vakantiegevoel. Holiday was dat, een single van begin dit jaar. Een kleine honderd Nederlandse moslims vechten op dit moment mee in landen als Afghanistan, Somalië en Syrië. Dat melden bronnen aan de NOS. Het overgrote deel van hen is afgereisd naar Syrië. Komt ook wel eens onze verslaggever voor de Arabische wereld, Lex Runderkamp. Lex, wat is er over deze Nederlanders bekend? Nou, Het is een groep die ontzettend snel gegroeid is, melden bronnen in de wereld van terrorismebestrijding ons. Uh, in december, begin januari stond de teller nog op enkele tientallen. Maar in de afgelopen twee, drie maanden zijn, uh, ja, zijn, is het opgelopen tot, uh, tot, tot, tot wel in de buurt van de 80. Het is, het is moeilijk of het dan nou, 80, 100 of 120 in totaal zijn. Maar het gaat om, om dat en die orde van grootte. Uh, het zijn niet alleen hele jonge, radicale uh, moslims die het vertrekken. Er zitten een, een flink aantal dertigers bij... die vrouwen en kinderen in Nederland hebben achtergelaten. Uh, maar over de individuele gevallen van wie is het nou precies... Nou, de terrorismebestrijding in Nederland... houdt ze natuurlijk voor een belangrijk deel in de gaten. Maar daar zijn geen bijzondere details over bekend. Behalve dat ze zich bijna allemaal hebben aangesloten... bij de meest extremistische beweging uh, die vecht in Syrië... Uh, de Al-Nusra-beweging die door Amerikanen, zoals je weet... Omschreven wordt als een terroristische organisatie. Ja, waarom maken veiligheidsdiensten hier in Nederland zich dan zorgen over? Nou, de, de vrees hier is eigenlijk dat, dat mannen die, die, dat die terugkeren naar Nederland en hun oorlogservaringen meenemen. Hè. ze hebben daar leren omgaan, omgaan met wapens, ze hebben explosieven uh, behandeld. en dat ze hier verder radicaliseren op een niveau wat wij nauwelijks kennen. Uh, en er is een tweede vrees eigenlijk, dat er van, ja, getraumatiseerde strijders terugkomen naar Nederland. He, jongens die der die, die, die zwaar in de oorlog gevochten hebben... en die in de Nederlandse, onze gereguleerde samenleving, uh, hele rare dingen kunnen doen. Kunnen ontsporen. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste zorgen die ze hebben. Het is niet zo dat die jongens daar naartoe gaan en voor de rest van, hun, uh, van de maanden verdwenen waren. Uh, wat ook gezien wordt, is dat ze heen en weer rijden. Soms een maand daar zijn, weer terugkomen naar Nederland en dan weer gaan. Dus... Terwijl ze daar, zeg maar, uh, er gevochten wordt, keren dat toch ook regelmatig al jongens terug. Ja, een kleine honderd Nederlandse moslims, daar heb je het over, die in Syrië met name daar meedoen aan de gevechten. Is ook al bekend of er daar Nederlanders zijn omgekomen? Uh, nee, dat is niet bekend. Maar ja, het is eigenlijk wachten op een eerste bericht dat er een Nederlander omkomt. De afgelopen week is bijvoorbeeld al gemeld dat er twee Deense uh, ...jonge radicale moslims zijn omgekomen. Eentje in de stad Homs en eentje in de stad uh, Jabal al-Turkman. Uh, en op sociale media wordt de afgelopen dagen ook gemeld... ...dat er jongens uit België, uit Antwerpen, de Mechelen... ...actief zijn in Syrië. We weten allemaal van de ontvoering van de Nederlandse fotograaf... ...Jeroen Hoelmans, dat hij vast werd gehouden... ...onder andere door jongens uit Engeland. Uh, en dat die inmiddels, staan ze ook bekend of uh, terecht in Groot-Brittannië... ...omdat ze zijn uh, opgepakt... Lex Runnekamp, dank voor deze informatie. De Europese Unie moet Hongarije tot inkeer brengen... vindt minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Gisteren heeft het Hongaarse parlement met een omstreden grondwetswijziging... de rechterlijke macht aan banden gelegd. Dat mag niet gebeuren in de EU, vindt Timmermans. Ja, we maken ons daar uh, grote zorgen over. Ik heb dat ook al uh, meerdere malen uh, laten weten aan uh, Hongaarse collega's. Uh, ik heb ook gezien dat de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso, zich daar duidelijk over heeft uitgelaten. Evenals de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de heer Jaakland. En ik hoop dat uh, Hongarije uh, zal doen wat het ook in eerdere instantie deed. Namelijk ervoor zorgen dat de wetten niet uh, strijdig zijn met Europese afspraken. Is het wel goed voor Europa om zo'n land in zijn midden te hebben... dat keer op keer de grenzen van de rechtsstaat beproeft... en nu ook de rechtelijke macht eigenlijk aan banden legt? Het is in ieder geval goed dat we in Europa ervoor zorgen... dat lidstaten elkaar op dat soort punten aan gaan spreken. Dat doen we nog veel te weinig. Ik heb samen met mijn Duitse, Deense en Finse collega... het initiatief genomen om een Europees systeem in het leven te roepen... waarbij de Europese Commissie ook het recht krijgt... om op dit soort zaken toezicht te houden. En ik vind dat we dat systeem snel moeten hebben. Maar landen als Hongarije gaan dat vast proberen tegen te houden. Dus dan schiet dat niet heel erg op. Ik vind dat we moeten proberen om een systeem te krijgen... dat we in ieder geval een methode hebben om elkaar aan te spreken... als we denken dat het op sommige punten de verkeerde kant uitgaat. Denkt u dat de Europese Unie in staat zal blijken om uh, te verhinderen dat het nu in Hongarije de verkeerde kant op gaat? Want dat dat het geval is, daar is bijna iedereen het over eens. Dat zal moeten blijken. In eerdere instantie is het ook gelukt uh, door de Europese Commissie rechtstreeks te laten optreden, rechtstreeks in discussie te laten gaan uh, met uh, de Hongaarse overheid om daar verbeteringen in aan te brengen. Ik vertrouw erop dat dat deze keer weer zal lukken, maar of dat ook zo is zal in de praktijk moeten blijken. Ja, en de Hongaarse premier Orbán beroept zich er natuurlijk op dat hij zich gesteund weet door een ruime tweederde meerderheid in het parlement. Dus in die zin verloopt het weer wel democratisch. Ja, maar uh, de Europese rechtsstaat uh, en in de lidstaten van de Europese Unie is de rechtsstaat gebaseerd op uh, een driepoot, democratie, mensenrechten... En respect voor de rechtsstaat. En de rechtsstaat respecteren betekent ook dat je niet democratische middelen gebruikt om die rechtsstaat uh, te verzwakken. En je dus ook de scheiding der machten moet respecteren. Dat wil zeggen dat je de rechter met rust laat als hij uh, uitspraken doet zei de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans, tegen verslaggever Wilke Boom. We blikken even vooruit naar een gemeenteraadsvergadering vanavond in Haren... die buigt zich over de conclusies van het rapport Cohen... dat de Facebook-rellen in het Groningse dorp onderzocht. Er wordt kritiek verwacht op het handelen van burgemeester Bart Bats. In Haren, Paul Sanders, gaan dan ook heel harde woorden vallen... Nou, die harde woorden zullen ongetwijfeld vallen. Uh, er zijn een heleboel partijen in de gemeente die kritiek hebben op het handelen van de burgemeester. Hij uh, heeft inschattingsfouten gemaakt. En hij zou daar niet adequaat op uh, hebben gehandeld. Op uh, ja, dat, dat, dat Facebook gebeuren dat hier in Haar heeft plaatsgevonden. De twee grootste partijen in de raad hebben in ieder geval gezegd... dat ze ja, heel benieuwd zijn naar het verhaal van de burgemeester vanavond. Paul, ik ga je even onderbreken, want er is een enorme storing op de lijn. We horen je goed, maar er hangt een soort sneeuw eroverheen, waardoor we even contact met je gaan zoeken via je mobiele telefoon. Want ik wil graag je verhaal horen over de gemeenteraadsvergadering vanavond. Ik pik het even op over wat er kan worden verwacht richting burgemeester Bad... de man die toch ook behoorlijk onder vuur ligt na dat rapport. Uh, uh, uh, de vraag, Tim, was inderdaad, dat staat politiek vuurwerk, wordt verwacht neem ik aan. Ja, uh, ja nou, dat, dat zal ongetwijfeld zijn, dus Er zullen harde woorden vallen. Maar als dat ook uh, gaat betekenen dat uh, burgemeester Badz aan het einde van de avond geen burgemeester is van de gemeente Haren, dat valt nog maar te bezien. Want de meeste partijen hebben gezegd, nee, we willen eerst uh, de uitleg van de burgemeester horen en dan uh, trekken we onze conclusies. En hoe denkt de burgemeester daar zelf over? Wat weten we daarvan? Nou, de burgemeester zelf die neemt daar nog een aparte houding in, uh, moet ik zeggen. Um, hij heeft inmiddels al aangegeven dat hij het heel belangrijk vindt dat het uh, grootste gedeelte van de gemeente, niet alleen de bewoners, maar ook van de politieke partijen, dat die achter hem blijven staan. Hij zal niet trouwma genoegen nemen met uh, dat bijvoorbeeld uh, de meerderheid plus één van de gemeenteraad hem graag wil uh, zien blijven. Um, hij zegt, ik wil een overtuigende... Uh, overtuigende meerderheid in de gemeenteraad. En dan zal ik burgemeester blijven van Haren. Dus het is een beetje afwachten wat er vanavond allemaal gaat gebeuren. Ja, wat vinden de inwoners er zelf van? Uh, nou, dat is wel grappig. Ik ben hier al een tijdje. Ik heb al heel wat inwoners die ik hier op straat tegenkom uh, heb ik gesproken. En eigenlijk wat je het meeste hoort is dat mensen het een beetje beu zijn. Er eigenlijk een beetje klaar mee zijn met het gedoe rond uh, Project X Haren. Um, en ik heb vanmiddag uh, eventjes bij wat mensen mijn oren te luisteren gelegd. Hij uh, zijn fouten, zijn inschattingsfouten gemaakt, hoor ik. Dus... Maar hij zat er ook nog maar net. Uh, al de andere burgemeesters in Nederland hebben begrepen... die uh, uh, zouden het ook heel lastig hebben gevonden. Ze hebben voor dezelfde problemen gestaan. Dus, ja, wat mij betreft krijgt hij het voordeel van de twijfel. En hij uh, kan niet aanblijven. Er zijn veel inschattingsfouten gemaakt. En, Vooraf, ja. Ja, en mensen maken fouten, dus en de burgemeester is ook een mens. Zeker, ja. Mag de burgemeester aanblijven of moet hij weg? Mijn betreft mag hij aanblijven. Ja. waarom? Iedereen maakt wel eens fouten. Ik vind niet dat je onmiddellijk iemand de hebt moet sturen. De mensen in Haren op weg naar die raadsvergadering. Hoe laat begint die, Paul? Half wacht. Om half acht vanavond. Je bent erbij, dan horen we dat ongetwijfeld morgenochtend bij Lara en bij Marcel. Wij zijn door onze tijd heen. Ik wijs nog even op dat het regent in Vaticaanstad in Rome. Daar kijken we natuurlijk naar. Uh, ik ben er klaar mee, maar uh, ik ben klaar met dit uh, programma. Maar mocht er nieuws zijn om zeven uur, dan komen we gewoon bij u terug. Ik blijf even wachten in de tussentijd. Kameran Oela, bij avondspits, WNL. goedenavond. Ja, goedenavond Tim, uh, inderdaad. Uh, avondspits, en wij kijken natuurlijk ook uit wat de paus gaat doen. Maar we gaan het hebben in de uitzending over het onderwerp... waar uh, wat jij het net ook over had met de trending topic, de NPO. De NPO, de Nederlandse publieke omroep. De Nederlandse publieke omroep, we weten het allemaal. Het wordt straks NPO Radio 1 en NPO 1, 2 en 3 op, uh, op televisie. En uh, ik ga een beetje tegen de stroom in, want ik zeg... die nieuwe naam NPO is eigenlijk wel goed. Uh, mits de kosten te verantwoorden zijn. Want daar gaat het natuurlijk wel om, hè? dat de kosten uh, niet de pan uitreizen. Dus helemaal geen nieuwe logo voor 93.000 euro, zoals uh, werd uh, genoemd vandaag. Uh, daar ga ik het zo met u over hebben. Ik zeg, het is, die ophef is nergens voor nodig. De naam is uh, prima, we moeten de kans geven. Henk Hagort laat hem zijn plannen uitvoeren. Uh, als hij het maar blijft verantwoorden. Ik ga er onder andere over praten met uh, Kamerleden Kees Verhoeven en Matthijs Huizing. En u kunt meepraten, 0800-1121. 0800 of twitteren. Hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. Zometeen na het nieuws van half zeven hier op Radio 1, NPO Radio 1, eh, bij WNL Avondspits. Wat mij betreft een deal.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 Kleine honderd Nederlandse moslims vechten op dit moment mee... in landen als Afghanistan, Somalië en Syrië, melden bronnen aan de NOS. Overgrote deel van hen is afgereisd naar Syrië... en daarmee is Nederland een van de grote leveranciers van Europese strijders. Het Nederlandse zorgstelsel is alleen houdbaar... als alleen de echt noodzakelijke zorg wordt verleend. Dan schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg... in een advies aan staatssecretaris Van Rijn. De Raad stelt voor om het eigen risico af te schaffen... en patiënten voortaan bij ieder bezoek te laten betalen. D66 is zeer kritisch over opmerkingen van de PvdA in de Eerste Kamer. PvdA-senator Duivenstein noemde het voorstel... om een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro in te voeren... vandaag ondoordacht. Volgens D66 haalt de PvdA nu een substantieel deel uit het woonakkoord... en stort het daardoor in. En in het Vaticaan zijn de deuren van de Sixtijnse kapel... even naar half zes op slot gegaan en is het conclaaf echt begonnen. Tijdens het conclaaf zijn de 115 kardinalen van de buitenwereld afgesloten... Ze hebben een eet afgelegd waarin ze beloven de regels na te leven... en geheimhouding te bewaren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Daar is je Willemijn Hubert. Vannacht zijn er brede opklaringen en lokaal valt er nog een enkele sneeuwbui. Het gaat vriezen. Overal, maar met name in het zuidoosten boven het verse sneeuwdek... kan het ook streng vriezen en dat betekent temperaturen onder de min 10 graden. De wind zwakt flink af en lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en ook dan trekken er af en toe sneeuwbuien over het land. De maxima liggen rond het vriespunt in het zuidoosten en rond een graad of vijf in het noordwesten van het land. De wind is afgenomen in kracht, komt morgen uit overwegend noordwestelijke richting, kracht 2 tot 4. En richting het weekend draait de wind naar de zuiden en dat betekent dat bij ons het kwik weer iets gaat stijgen. Wel ziet het er voor het weekend wat onstuimig uit, met een depressie in de buurt die voor veel bewolking en ook regen gaat zorgen. ANUB-verkeersinformatie. De avondspits is nog niet voorbij. Zeker niet rond Utrecht, waar een gekantelde vrachtwagen ligt op de A28. Maar ook niet bij Amsterdam, want daar staan nog diverse files. Onder meer op de A1 voor de aansluiting met de ringweg A10 en op de A10 zelf. Maar de grootste problemen die zitten wel bij Utrecht. Op de A27 loopt het alvast richting Almere bij Hilversum, 8 kilometer. Zijn omrijders voor de afgesloten A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en Soesterberg, 7 kilometer. Daar is de weg zeker nog een uur lang helemaal dicht door die gekantelde vrachtwagen. Verkeer met bestemming Zwolle kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Een ander alternatief is de route via Barneveld over de A30. Omrijders via de Provincialeweg N237 Utrecht richting Amersfoort... die staan vast tussen Zeist en Amersfoort, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Oela. Nieuwe naam NPL is prima, mits de kosten te verantwoorden zijn. Goedenavond tot 7 uur. Is dit uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk? Verzorgd door Omroep DNL. Bel DNL 0800 1121. Grote ophef, hoofd, ophef natuurlijk al de hele dag. Nederland gaat NPO 1 heten en Radio 1, deze zender, wordt NPO Radio 1. En dat geldt ook dus voor alle andere zenders. De belangrijkste reden is de branding van het merk, zoals dat zo mooi heet. Het merk NPO. En op dag 1 is dat in ieder geval geslaagd. Al de hele dag is NPO trending topic op Twitter. De plannen zorgen verder voornamelijk voor veel gefronste wenkbrauwen. Een organisatie die flink moet bezuinigen kan toch niet een naamsverandering doorvoeren? Zo zou een nieuwe logo alleen al 93.000 euro gaan kosten. De kosten voor een nieuwe logo die lijken mij dan ook echt overbodig. Maar alle ophef over de nieuwe naam, ja, die vind ik net zo overbodig. We moeten niet conservatief doen om het conservatief te zijn. We kennen zoveel mooie afkortingen. BBC, CNN, RTL, SBS. Maar ook NSC en natuurlijk WNL. Binnenkort bent u gewoon gewend aan NPO en is de kritiek vervaagd. Ik zeg daarom, nieuwe naam NPO is prima, mits de kosten te verantwoorden zijn. Wel WNO 0800 1121. Ja, en nogmaals goedenavond. De avondspit is pas net begonnen. U kunt met mij meedoen in deze uitzending. Dat kan ook via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. En uh, gebruik ik vooral geen hashtag, uh, hashtag NPO, want dan zien we je tweet niet. Want de hashtag NPO is al de hele dag trending. Dat stond op nummer 1 en nu staat het zelfs op nummer 2 en 3. Want het is uh, heel veel ophef ontstaan over die nieuwe namen. De programma's van de uh, Nederlandse publieke omroep zullen straks te vinden zijn onder de naam NPO. En u kunt me meepraten. 0801121. Er wordt al flink gebeld. Ik ga als eerst naar Utrecht. Meneer Voest, goedenavond. Dag, goedenavond. Uh, u ja, bent het, het oneens, hè? Het uw medium... Dit uh, mede te delen, maar ik denk dat uh, we eigenlijk niet zo uh, moeilijk moeten doen... over een nieuwe naam of een ander programma of een andere indeling. Maar we moeten gewoon eens met z'n allen bekijken wat we nou eigenlijk willen... met die uh, publieke omroep en het uit de inkomstenbelasting halen. Ik heb vijf gezinsleden, ik betaal 750 euro per jaar voor nee. de publieke omroep. Ja. En uh, nou ja, eigenlijk uh, zou ik graag 750 euro zelf willen besteden aan het entertainment dat ik kies... Precies. Als ik daar dus u, de publieke u, u omroep bent... voor wil kiezen. Oké, okay, dus u bent dus eigenlijk ben gewoon überhaupt, wat u betreft, moet er überhaupt geen publieke omroep meer zijn. Nou ja, je kunt bij zeggen een aantal uh, specifieke dingen als nieuwsvergaringen en dat soort zaken, zoals Radio 1. Uh, daar, daar, uh, daar is een functie voor. Maar lingo en uh, boer zoekt vrouw en het voetbal, dat is entertainment. En dat is op een hele andere goede manier. Ja. Door commerciële bedrijven die bewijzen dat ze hun eigen broek omhoog houden. En die kiezen er op dit moment niet voor een nieuw logo te, te Kijk, nemen. u zwengelt um, meteen... Net, uh, ik denk u... Dat dat een... Ja. U, zwengelt meteen het, uh, u zwengelt het uh, inhoudelijke debat meteen aan over de publieke omroep. Um, zou, denkt u ook dat dit misschien een moment is dat nu we die discussie over de naam hebben... dat we meteen eens een goede discussie kunnen gaan voeren over de inhoud? Wat is de taak van de publieke omroep? Ja goed, het is natuurlijk een, een eeuwig doorgaande discussie. Maar ik denk dat de mensen in Nederland oud en wijs genoeg zijn om over hun eigen geld te, te kunnen ja. kiezen. Dat is waar het altijd om gaat als je je eigen portemonnee kijkt. En het wordt nu gedwongen winkelnering. Ja. Dat is nogal lekker makkelijk beslissen over een ander ja. En Laten we nou gewoon zeggen wie de Nederlandse publieke omroep wil zien. Uw punt is, uh, nou, uw punt is duidelijk. Ja, u wilt zelf ja, u ook entertainment gaan goed. kiezen. die 750 euro in het jaar die, die u aan kwijt wil. Dank u wel voor het bellen, meneer Voest uit Utrecht. En u kunt ook blijven. Twitter hè? En je kunt uh, hashtag eens gebruiken, hashtag oneens. En laat ik gewoon beginnen met mijn uh, geliefde collega Joost Eertmans. Die is het oneens met mij. Hij zegt, dit is de giller van de eeuw. Totale onzin. En uh, Wijnand Weerdenburg is het weer met hem eens. Want die zegt, hashtag oneens. Nergens voor nodig. En iedere euro is er één te veel. Maar nogmaals, ik zeg, die euro's, die moeten we er verantwoord aan uitgeven. Niet zomaar de euro's uitgeven. Uh, maar zo'n naam, ach, een naam. Het is misschien wel goed een keer verversing bij de publiek publieke omroep Spindokter NL die zegt als Spindokter adviseer ik als er slecht beleid van de directieorganisatie een slechte naam heeft om de naam te veranderen. De vraag is of de publieke omroep zo'n slechte naam heeft. Ik ga er zo meteen ook over praten met de Tweede Kamerlid van de VVD Matthijs Huizing. Maar eerst ga ik naar D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Goedenavond meneer Verhoeven. Goedenavond. Ja, u, u reageerde vanochtend vroeg al op Twitter want u bent het uh, oneens met mij hè? Ja, ik, uh, ik ben wel met je eens dat elke nieuwe naam uiteindelijk ooit wel zal winnen. Dus we moeten niet conservatief zijn om het conservatief te zijn. Maar op dit moment, op het moment dat er zo bezuinigd wordt. en met name ook zo'n discussie nodig is over wat gaat de publieke omroep voor programma's maken. welke inhoud gaan ze bieden gaat de discussie nu weer over de naam die we eraan gaan geven. En dat lijkt me de omgekeerde volgorde. Dus ik had liever gezien dat de NPO eerst duidelijkheid zou scheppen aan al die mensen bij omroepverenigingen... blijven we deze programma's maken? Welke kant gaat het op? Wat blijft onze publieke meerwaarde? En dan uh, eens een keer nadenken over de naam. En het gebeurt nu precies andersom. En uh, ja, dat vind ik niet echt een verstandig maar, voororde. Maar vooralsnog hebben we gewoon een publieke omroep. En ik begrijp dat het debat wordt gevoerd en er komen weer bezuinigingen aan. Maar dat betekent ook dat gewoon, uh, je verder moet gaan. En in het verder gaan heeft blijkbaar uh, de Raad van Bestuur gedacht... we moeten misschien met een andere naam komen. Dat kan toch? Ja, zeker dat kan ook wel. Uh, ik zag dat de argumentatie ook was om Google en Apple en YouTube... Uh, beter te kunnen, uh, het hoofd te kunnen bieden ja. en beter te kunnen beconcurreren. Nou, dat lijkt me een uitermate wereldvreemd uh, argument. Dat de Nederlandse mij ook. publieke omroep bedient toch gewoon de Nederlandse televisiekijker. Precies. Als hij één ding weet, dan is het wel dat Nederland 1, 2 en 3 de publieke omroepen zijn... Iedereen kent die naam, dat is super herkenbaar. En dan gaan we dat veranderen uh, op het moment dat we nog niet eens weten welke programma's uh, er komen. Dus ik snap best dat je een naam wil veranderen, maar op dit moment die discussie voeren... met al die bezuinigingen uh, en al die keuzes die gemaakt worden om, uh, om de hoek... zou ik dit echt als allerlaatste pas doen. Ja. En Henk Haaghoort uh, begint er nu mee. Ja, dat vind ik gewoon onverstandig. Onverstandig, zegt u. Uh, wat zou hier achter kunnen zitten? Nou ja, ik denk dat de reden gewoon is dat hij wil toe naar een sterk merk... en wat, wat centralere, herkenbaardere publieke omroep. Dat alles wat bij de publieke omroep hoort onder één naam valt. Maar kunt u uh, ik denk dat kunt hij ook niet Ja, nou, ik denk dat, dat, dat, ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet belangrijk vinden. Dat is meer iets wat, wat vanuit de organisatie gedacht is. Terwijl de Nederlander gewoon zo Ik kijk naar Nederland 1 of ik luister naar Radio 5. Of uh, tussen half 7 en 7 naar Radio 1. Uh, en dat doen mensen zonder daarbij na te denken wat nou allemaal precies wel of niet door de NPO wordt uh, geregeld. Dus de NPO is ook een interne naam die nu eens de externe naam uh, moet worden. Nou, u hoort het, ik heb nog een aantal verschillende uh, wijfelingen over dit woord. Ik, ik hoor het ja, en uh, vandaag ook, ook veel van uw collega's die kritisch zijn. Gaat de politiek hier, uh, hierdoor nog een andere manier richting de NPO toe staan? Nou, dat zal wel meevallen. Kijk, de NPO heeft het volstrekt recht om zelf over de naam te gaan. Ik denk dat dat uh, ook helder is. De ja. politiek gaat niet over de naam van de NPO, maar wel over het aanbod van de publieke omroep en de bezuinigingen. Mm -hmm. uh, dus ik had liever gezien eerst de inhoudelijke discussie. En in die zin zal ik de staatssecretaris ook wel aanspreken. Van, joh, wacht nou uh, niet te lang met de inhoudelijke discussie, want je ziet dat het tot op deze manier alleen maar over fusies, namen, structuurwijzigingen gaat. Ja. Terwijl het gewoon moet gaan over de programma's. Dus de staatssecretaris moet ook haast gaan maken met uh, de plannen samen met de NPO? Precies, dus uh, het moet duidelijk. gewoon nu eerst een duidelijk publieke omroep komen. Uh, eerst uh, duidelijk wat, wat we, wat we uh, te bieden hebben aan de Nederlandse kijken voor publiek geld. En dan pas over de naam praten. Helemaal goed. D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Dank dat u mee wilt werken aan de uitzending. Graag gedaan. Uh, en u kunt ook blijven bellen. 0800-1121. Wat vindt u ervan? Ik zie heel veel oneens. En uh, af en toe komt er ook een eens binnen dat ik eerst ga naar meneer Sue White. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wat zegt u het maar? Ja. Bent u het me eens? Ik ben, uh, ik ben het oneens met Waarom? de Waarom? Um, omdat de publieke omroep al een sterk merk is. Um, en ik heb ook het logo gezien. Het ziet er echt niet uit voor die 98.000 euro. Ik bedoel, We kunnen uh, een klein kind nog een, een mooiere tekening maken. En ik vind dat zij zich beter moeten concentreren... op het maken van televisieprogramma's... waarin de Nederlandse burger zich herkent. En dus dat ze dat geld ook daaraan uitgeven. In plaats van het bouwen op een nieuw merk, op een nieuw merk, op een nieuw merk. Oké, okay, dus er uh, uh, hoeft geen nieuw merk, zegt u. U vindt het al een... wel of vindt het al een sterk merk, de zoals het zijn nu is? Geweest. Er zijn ontzettend veel wijzigingen geweest. Ja. Eerst was het, was het uh, nou, het uh, Teliak, op, NTR, op eerst, het NTR. Opeens, het blijkt maar aan de gang. Het kost alleen maar geld. Het komt in een soort van identiteit. -crisis. Ja, maar het kan toch ook zijn dat, Eigenlijk... dat ze efficiënter gaan werken? Dat het dan hoeft helemaal geen geld te kosten? Als je efficiënter gaat werken, dan moet je beter programma's gaan maken. Dat betekent niet dat je een, nieuwe, uh, uh, uh, een totaal nieuw logo moet gaan bedenken. Oké, duidelijk. Als je sterk merk je hebt, iedereen kent Nederland 1, iedereen kent Nederland 2. Ja. Dus da daar doe je het niet voor. Nee, precies. Nou, uw, uw punt is ook duidelijk. Dank u wel voor het uh, bellen. Ik kijk ook even wat Twitter gebeurt. Ik zie hier uh, Just die zegt, hashtag oneens, zonder van het geld en de naamsbekendheid. En uh, Roel, die heeft een heel ander idee. Die zegt, een echte NPL kan pas als we stoppen met alle omroepen. Uh, en wat zegt de uh, PHJVH? Die zegt hashtag oneens. Onzin. Wij van NPO adviseren NPO. Ik ga zo meteen naar VVT Tweede Kamerlid uh, Matthijs Huizing. Maar er wordt ook flink gebeld. Dus ik ga nog even een bellen meepakken. Even kijken of ook iemand hey, eens my met mij eens. Meneer heel uit Emmeloord. Zet u de radio wat zachter? Vertelt u maar. Ja, dag camera met Paul uit Emmeloord. Ja. Hey, ik ben uh, naast mijn werk uh, in de muziekwinkel, ben ik grafisch ontwerper mm -hmm. En uh, ze zouden best wel eens aan mij een offerte mogen vragen, want ik doe het voor minder. Ik maak de mooiste logo's. Kijk, u maakt de mooiste logo's en het hoeft <laughs> ja, helemaal geen 3.000 euro te ik, kosten. Ik, ik heb uh, nog nooit meer dan 175 euro voor een logo gevraagd en ook wel aan uh, wat grotere bedrijven. Ja. En die, uh, die zeiden er altijd van uh, helemaal prima, dus ik, ik, ik snap niet waar die kosten uh, in zitten. Nee. En wat vindt dus u eigenlijk... Vind ik, het, uh, vind ik het belachelijk. En wat vindt u ervan, dat u straks niet meer naar Radio 1 luistert voor Avondspits, maar naar NPO Radio 1? Goed idee? Nou, dat is nog zoiets. Uh, het slechtste wat je altijd kan doen voor mij is of een, of een kleur veranderen van een merk of een naam. Een mm -hmm. naam dat gaat er op een gegeven moment in zitten, Nederland 1, ja. en NPO... Ja, ik, ik vind het sowieso, en een, een, je kan een andere bedrijfsvoering gaan doen... maar je naam moet je nooit veranderen, moet je gewoon altijd zo houden. Oké, okay, een heel helder punt. Dank u wel voor het bellen, meneer Vreugd. Heel zometeen spreek ik ook met een soort van collega van u, meneer Hans Prummel. Die gaat me ook alles uitleggen over merken en of het werkt of niet werkt. Maar eerst ga ik naar VVD Tweede Kamerlid, Matthijs Huizing. Goedenavond, meneer Huizing. Goedenavond. Ja, ik zeg die nieuwe naam van de NPO, die is wat mij betreft prima... als de kosten maar te verantwoorden zijn. Wat is uw eerste reactie? Nou, mijn eerste reactie, dat het mij nou even niet zozeer om die uh, kosten gaat. Nee. Ik bedoel, als je iets doet wat zinloos is, is, is het natuurlijk weggegooid geld. Maar goed, we geven 900 miljoen euro uit aan de publieke omroep. en dan vind ik 100.000 euro even relatief uh, minder relevant. Maar wat ik belangrijker vind... is dat ik de timing zo merkwaardig vind. Hm. Uh, waar, waarom doen ze dit nu? Ja. Uh, we zijn namelijk uh, op dit moment met z'n allen bezig... met een toekomstverkenning over de publieke omroep. Hè. Hoe gaat die vorm krijgen? Hoe gaat het eruit zien? Ja, en dan volgt daar wel uit of... Uh, uh, de NPO uh, het merk uh, is of moet zijn. ja, En dan besluit je misschien dat je zegt ik wil er een sterk merk van maken, want dan kan ik een breder publiek bereiken. Maar ik snap dus voor Co echt absoluut niet waarom ze dat maar als we dat nu doen, in plaats van te focussen op uh, de, de discussie over de, de vorm van de publieke omroep. Er wordt ook veel gesproken over de toekomst van de NPO, hè? De, bezuiniging die, de bezuinigingen die er aan zitten te komen. De politiek heeft het ook veel over, met de staatssecretaris onder andere. Zag u dit aankomen, dat ze zo'n naamverandering gingen doorvoeren? Nee, absoluut niet. Ik, bedoel, ik ben heel veel in gesprek met alle partijen. Juist ook om mening te vormen en, en met elkaar te kijken wat het beste, beste publieke omroep bestel is. Uh, uh, is. En uh, daar, daarom was ik eigenlijk ook wel een beetje verbaasd uh, uh, dat dit gebeurde. Ik, uh, ik, las het, uh, ik las het in de krant. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, oh, uh, hoezo nu? Dat was echt ook mijn eerste primaire reactie en dat is hier nu nog steeds. Ja, hoe, op, over de hoezo nu, met name de, nu wordt er ook heel veel over getwitterd. Het, uh, het gaat allemaal in op 1 april. Uh, her en der wordt ook de suggestie gewekt, dit zou een 1 april grap zijn om die NPO's op de kaart te zetten. Dat lijkt me toch ongeloofwaardig. Nou, dat lijkt me ook niet. Volgens mij was dat mijn uh, kamercollega van de PVV, Martin Bosma, die dat uh, uh, zei, het lijkt wel een 1 april grap. Ja. Um, uh, uh, dan is het in ieder geval een hele vroege 1 april grap. <laughs> en het lijkt mij volgens mij niet de taak van de NPO uh, om uh, met publiek geld uh, dit soort 1 april grappen te maken. En nee. ik denk ook niet dat ze dat doen. Nee, en, en ook dan zou de timing heel slecht zijn, want het is inderdaad nog lang geen 1 april. Um, wat, moet er, wat moet er nu gebeuren wat u betreft? Nou ja, kijk, als Kamer uh, of ook de staatssecretaris... Die, die officieel gaan wij er niet over. Want nee. het is natuurlijk een zelfstandig bestuursorgaan. Maar goed, uh, ik denk dat uh, met anderen wij wel duidelijk onze mening uh, ventileren. Ja. Uh, wij hebben als Kamer, gaan wij over de mediawet. En de mediawet is uiteindelijk toch uh, de onderligger... voor hoe het publieke bestel uh, gevormd is. Ja. En daar volgen een aantal dingen uit. En ik zou de NPO dan ook aanraden... Om volop in die discussie mee te doen met ons. Daar vragen we ze ook om. Uh, en op basis daarvan, uh, zeg maar, een, een marketingbeleid te gaan vaststellen. Dus, nogmaals, ik vind dat gewoon erg prematuur. Ja. En daarom zal het vermoeden, ik denk ook dat dit weggegooid geld is. Kraak Helder, uh, dank u wel, uh, meneer Huizing, Tweede Kamerlid voor de VVD... Uh, voor uw reactie hier bij ons in de uitzending. Zo meteen praat ik ook nog met Hans Prummel. Die weet alles over merken en namen, maar ik praat net zo graag ook met u. Uh, bijvoorbeeld met Piet van Es, die net heeft gebeld naar 0800-1121 uit Nijmegen. Goedenavond. Uh, goedenavond. Nou, ik heb heel wat argumenten gehoord, maar ik wil er nog twee toevoegen. Ik ben tegen. Ten eerste... Uh, um, er is nogal veel heiboel uh, vanwege de samenvoeging van de omroepen. Want ik heb begrepen dat de TROS en de AVRO uh, en vooral de TROS ja. zwaar tegen het samenvoegen is. Ja, maar denk u dat, dat is... het iets met de samen... daarmee te maken he? nee, nee, dat heeft? Nee, wacht niets wacht met de te maken. Nee, wacht even. Ik wacht. Kijk, ze willen naar een bepaalde weg toe. En dat is dus uh, dat zoveel mogelijk omroepen, uh, samengewerken, CQ in elkaar overgaan. Nou, mm -hmm. daar, daar is er heel veel heiboel ja. over. En een ander praktisch argument, en dat is misschien een beetje flauw... maar ik kom er toch mee. Ja. Ja, dat is een logo, er zijn ruim 100.000 mensen in Nederland die blind zijn. Mm -hmm. Dus je hebt er helemaal niks aan. Uh, dat maakt en... dus helemaal niks uit. Het is een beetje onzinnig om een uh, nieuw logo in te voeren, zegt uh, u. Uh, inderdaad, heel onzinnig. Ja, nou, heel duidelijk punt. Meneer Van Es, dank u wel voor het inbellen. Ik kijk ook even op Twitter. Hashtag oneens, zegt Arjan. Uh, ik kijk nog steeds naar de Belgen en niet naar VRT. Best merknaam is Nederland 1, Nederland 2 enzovoort. En uh, Jan Harmers die zegt prima, oneens. Als er minder geld is, moet de organisatie effectiever. Naamsverandering is het laatste. En Wiel Beyer die zegt in heel veel kunnen ze heel goed met geld smijten. Daarom zou bezuinigen op zijn plaats zijn. Meneer Beyer, ik sta ook wel achter die bezuinigingen. Volgens mij gaan die er gewoon komen. Het punt is juist. Uh, op wat voor manier te bezuinigen en hoe het de NPO zo sterk mogelijk te houden. En wat mij betreft, laten we het een kans geven. Ik zeg nogmaals hier op Radio 1, nieuwe naam NPO is prima. Althans dus op NPO Radio 1 moet ik dan zeggen. Maar de kosten moeten wel te verantwoorden zijn. Ik ga naar Enschede, Charlotte Wolf, goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg, uh, die publieke omroepen, hè? waar zijn ja. ze nu in godsnaam mee bezig? Hebben ze niks zinnigers te doen? Ik vind dit zulke ongelooflijke flauwekul. Hoezo dus is dat nou een flauwekul? Natuur... De signatuur is duidelijk. Ja. Hè? Nederland 1, 2, 3. Men weet wat men van de publieke omroepen kan verwachten. Mm -hmm. Ik vind dit zinloos gebouw. Komen er misschien ook nog kamerdebatten over? Nou, dat en hebben we net gehoord. Ik Ik gaat dat gaat niet gebeuren. Dat gezaan ik de hele dag over dit, dit, act, dit triviale geleuter, die etenvervuiling. Nou, ik word er doodmisselijk nou, van. dat, dat is op. toch wel heel vervelend dat, dat, ja, deze, dat u het etenvervuiling noemt. Maar wij gooien juist de discussie open. Dat is het mooie van nou, avondspits, ik, dat iedereen mee kan, ik, kan praten. Dat vind ik heel fantastisch. Maar ik vind dit een triviaal onbenulligheid waar men zich eigenlijk ongelooflijk voor moet schamen. En dan vind ik het etenvervuiling. U noemt het etenvervuiling. Uw punt is duidelijk. Dank u wel voor het inbellen, mevrouw Wolf uit Enschede. Ik ga naar Hans Prummelhuis van de naamafdeling. Goedenavond, meneer Primmel. Goedenavond. Ja, uh, wat vindt u ervan eigenlijk? Zo'n nieuwe naam, kan dat? Uh, dat kan en ik, ik snap het ook. Uh, ik begrijp alle, uh, alle primaire reacties van de mensen ook. Uh, op naam wordt altijd heel emotioneel gereageerd. Uh, denk nog maar aan toen de postbank van IEG. Uh, postbank ging verdwijnen. Toen de ING werd. Nou, het afstand was te klein. Inmiddels uh, weet denk ik niemand meer, het, uh, denk niemand meer aan de postbank. Precies. Uh, ik, ik ben het eigenlijk wel een beetje met de vorige vrouw eens. Ik vind het eigenlijk een beetje triviaal. We hebben het over. Maar, om, maar u heeft een andere mening. Zij vindt het triviaal ze vindt dat we het überhaupt niet over hoeven te hebben. En u zegt eigenlijk uh, over, een, over een paar maanden dan, uh, is het gewoon geaccepteerd. Is het gewoon NPO 1. En dan hebben we het niet meer over Nederland 1. Ik denk dat dat zo is en ik snap ook waarom de NPO het doet. Ze uh, hebben natuurlijk te maken met een aantal problemen. Uh, enerzijds er zijn te veel merken, te veel zenders, te veel, veel namen in omlopen uh, uh -huh. bij de publieke omroep, zoals het nu wordt genoemd. Uh, tegelijkertijd is er, te, is er ook geen sprake van synergie tussen de drie zenders en de Hoeveel nou, omroepen zijn het in, op dit moment? 17, ik weet het niet. Uh, en, en online is het natuurlijk een probleem dat er geen uh, portal is. Geen, niet één portal waar ja. uh, de, con de content van de omroepen geplaatst kan worden. En vindt u NPO een sterke naam? Nee, nee ik ben uh, niet zo van de voor. Uh, wij ontwikkelen een merknaam en dan eigenlijk raden wij altijd af uh, om een afkorting te doen. Uh, dat gaan we wel. Maar, ja. <laughs> ja, maar uiteindelijk uh, hebben ze natuurlijk zoveel media power dat je NPO ook een goed merk kan worden in een sterk merk. Uh, als je nu zegt van we gaan nu een naam introduceren, dat heet BBC, mm -hmm. zou je misschien ook denken van het is ook geen sterke naam. Nee. Maar goed, uh, uh, op lijkt het op, op, op termijn wel. En uh, ja, als je dat dag in dag uit hoort en, en ziet op tv en op radio, ja, dan, dan hebben we het over een aantal jaren helemaal niet meer over Nederland 1, 2, 3, maar over NPO 1, 2, 3. Ja. Uh, en nu wordt het tijdelijk misschien Nederland 1 erachter gezet, maar uiteindelijk zal het ook weer gaan verdwijnen. Kijk, helemaal duidelijk. Meneer Prummel van de naamafdeling, dank u wel dat u even in de uitzending wilde komen om even helderheid te geven over hoe het dan allemaal precies werkt met die namen. En het is, mooi is wel dat het een hele andere discussie ook aanzwengelt. Het gaat ook de discussie over de publieke omroep in het algemeen is, uh, is aangezwengeld. Camille Egermond, die reageert bijvoorbeeld op Twitter, hashtag oneens. Eén naam, dan ook doorpakken naar één omroep volgens BBC-model. Ik ga nog snel even naar een van de laatste bellen, dat is meneer Plot uit Den Haag. Goedenavond. Goeienavond. Bent u het met me eens? Ik ben het eens met de stelling. Ik begrijp de discussie over de 39.000 euro niet. Want uh, bij elke organisatie waar ze aan markt in geld geven, gaan zulke bedragen om. Ja. En jullie hebben het ook vooral elke avond over economische crisis. Vaak. Zeker. Omdat we op, Zeker. op hun geld zitten. Zeker. Maar het is er een organisatie die geld uitgeeft en daar struiken we dan met z'n allen over. Terwijl we in de economische crisis zitten en die loskomt als er geld uitgegeven wordt. Ja. Oké, okay. nou, dat, uh, u, u, het is duidelijk, dus ik ben het met me eens en ik vind dat het is crisis daardoor wordt de discussie aangezwengeld. Even kijken naar meneer Kers, goedenavond. Ja. Ja, ik zeg de nieuwe naam NPO is prima. Ja, hartstikke mooie naam. Kijk. Hartstikke mooie naam. Dus het is een Zeker goed. Voor de Gosduivenvereniging, die lachen nog steeds. Ja. Nee, maar zonder door iedereen mag zijn naam toch veranderen, ook hun. Ja, en. Uh, en ze geven wel lekker wat geld uit, dus uh, ze geven eigenlijk ook aan dat we ze best nog een beetje kunnen korten. Uh, precies, dus u zegt eigenlijk ook nog eens weer de discussie over de bezuiniging. Die bezuiniging die kan best, want blijkbaar is er nog wel geld over... Ja, om te investeren bij de publieke omroep. Als ik iedere dag naar de massages ga, dan weet, weet de belasting dat ik geld genoeg heb. Ja. He, het is toch heel simpel? Ja. ja. En dat, over dat logo, dat, dat is gewoon duidelijk. Helder ik snap punt. niet dat niemand de vinger op de zere plek legt. Ik heb al jarenlang een bedrijf dat logo's maakt. Ja. En als je dus een logoetje maakt, is er altijd wel een manager die dan een vakantie krijgt, okay. en zo wordt de prijs een beetje opgevoerd. Precies, dus... meneer Kers, uw punt, uh, uw punt is uh, helder, u bent het met mij eens. Ik ga nog heel even snel naar mijn grote vriend, meneer uh, uit Van Rest uit Den Helder. Goedenavond. Goedenavond, ik ben het volkomen met je eens. Ik ben zelf al heel vaak van naam veranderd en nou. het hoeft helemaal niks te kosten. Want nu is die naam al bekend. Iedereen in de hype spreekt erover. En als men dan later, als dat zo bekend is, een logo zoekt... dan komt er vanzelf wel een, exact. een uh, exact. die dat aanbiedt. Precies, dus het gaat ze gewoon lukken. Het maakt allemaal niets uit. Nog heel goed. Dank u wel voor het inbellen vanuit de helder meneer van rest. Even kijken. Op Twitter nog Alfred Kool. Die zegt hashtag WNL, hashtag oneens. NPL is emotieloze afkorting. Slecht plan. Onbegrijpelijke timing. Of de timing wordt heel veel gezegd. En uh, Morika die zegt, waarom heeft nog niemand van jullie het over de noodzaak van een nieuwe naam gehad? Waarom veranderen als het oude nog Deugd. Tot zover deze uitzending. Uh, veel tweets kwamen er binnen en werd uh, hartstikke veel gebeld. Dank daarvoor. Zometeen op deze zender gaat Kunststof verder. Dan uh, Jelly Brouwer, die ontvangt daarin Kees van Kooten, de schrijver van Boekenweek Geschenk. WNL is er komende nacht weer tussen 2 en 6 hier op uh, Radio 1. Met een uh, show van, met van alles en nog wat. Zo hebben we onder andere Senator Adrie Duivenstein, Kamerleden Eddie van Heijem en PV-Kamerled Joram van Klaveren. Maar ook pornoster Kim Holland luisteren dus vannacht tussen 2 en 6 hier op Radio 1 naar de WNL-nacht. En ze morgenochtend weer met de nieuwe aflevering van Vandaag de Dag op Nederland 1 vanaf 7 uur. Met onder andere Jack de Vries over het woondebat in de Eerste Kamer. En Pieter klein over de stemming voor een nieuwe paus. Zes schuiven aan bij Eva Jinek. Morgenavond is er weer ook weer een nieuwe avondspits om half 7 hier op NPO Radio 1. En dan gewoon weer het vertrouwde geluid van Joost Eertmans, Wat mij betreft een opgewekte avond. Twee boeken per maand voor onze nieuwe koning. Bij de vroege leeservaring gaat het niet zozeer om het literaire gehalte. als wel om de functie van het boek. Schrijver Tommy Wieringa stuurt Willem-Alexander elke maand twee titels. Al die boeken die me door een sleutelgat naar de wereld daarbuiten hebben laten kijken. Elke leestips heeft hij deze maand voor onze aanstaande vorst. De wereld groeide met de dag, er kwam geen einde aan. Vrijdagavond van 7 tot 8.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 wie de grote Russen wil lezen, komt vroeg of laat uit bij de beroemde Russische Bibliotheek van Uitgeverij van Oorschot, die nu 60 jaar bestaat. Daarom komen alle ruim 40 delen in 2013 tijdelijk beschikbaar voor een feestelijke eenheidsprijs. Uw boekverkoper weet er meer van. Dit is Radio 1.